Uur. Gert Kluik bij het NOS Journaal. Steeds meer studenten gaan niet op kamers en blijven bij hun ouders wonen. Ging vorig jaar nog 28% van de eerstejaars het huis uit. Nu stelt nog maar 13%, meldt het kenniscentrum Studentenhuisvesting. De afname is volgens de onderzoekers het gevolg van de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel. Om te kunnen studeren moeten veel studenten zich in de schulden steken. De voorwaarden van het leenstelsel zijn wel gunstig. Studenten betalen een heel lage rente. En ze mogen tientallen jaren doen over de aflossing van hun studieschuld. De werkloosheid in Nederland blijft dalen en dan vooral onder mensen van 45 jaar en ouder. In augustus zaten 521.000 mensen zonder werk. In februari waren dat er 60.000 meer. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal werklozen de afgelopen maanden steeds sneller gedaald. Vooral doordat steeds minder mensen hun baan kwijtraken. En het aantal werklozen dat een baan vindt blijft onverminderd hoog. Zo'n 75.000 vluchtelingen zitten al weken vast bij de grens tussen Syrië en Jordanië. Volgens Amnesty International is er een tekort aan voedsel, water en medicijnen... en veel vluchtelingen zouden zijn overleden. Eind juni sloot Jordanië twee belangrijke grensovergangen... na een aanval op grenswachters. Duizenden Syrische vluchtelingen wachten daar nu tot de grenzen weer opengaan. De democratische presidentskandidaat Hillary Clinton... hervat waarschijnlijk vandaag haar campagne... nadat ze zondag moest stoppen vanwege een longontsteking. Ze kreeg antibiotica en volgens haar arts is Clinton fit genoeg om president te worden. De regering van Curaçao heeft de Koninklijke Marine gevraagd om bijstand, mocht dat vandaag nodig zijn. Het is al een paar weken onrustig op het eiland en de vakbonden hebben voor vandaag een algemene staking aangekondigd. Vorige week liep een staking op het terrein van de Isla-raffinaderij uit op een confrontatie met de politie. De premier van Curaçao heeft op tv opgeroepen tot kalmte. Het weer: 27 tot 32 graden. Eerst volop zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. en valt er mogelijk een bui. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Goedies Jonbakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam. bij Muiden 10 kilometer bij werkzaamheden. Vertraging zo'n drie kwartier. En op de A6 richting Muiden. bij Knoopend Muidenberg. 9 kilometer bij werkzaamheden. Ook daar zo'n drie kwartier vertraging. Op de A28 richting Utrecht bij knop het Hoevenlaken 11 kilometer. Vertraging 20 minuten. En op de N201 Hilversum richting Uithoren. Voor de aansluiting met A2 4 kilometer. Vertraging ook daar 20 minuten. En op de N236 van Hilversum naar Weesp bij Driemont 4 kilometer. Vertraging bijna een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Kom terug. De house versie. van <lacht> pardon, house, ja, hip van door... Aroma. Dat is de ja. Zorbas Dance in de Enrico Bernasconi Remix. Want het volgende onderwerp gaat over het uh, Italiaan of het Griekse uh, restaurant uh, Philoxenia. En aangeschoven aan tafel is Kostas Bampazzas. Goedemorgen kostas. Goed Goedemorgen. Calimera. Calimera. 15 Calimera. Ja. <lacht> jaar alweer in Zandvoort. Ja. En hoe is dat? heel trots dat kan 15 jaar uh, zo door te gaan. Ja. Ik zie, uh, ik loop er regelmatig langs. Het zit altijd uh, lekker vol binnen en uh, mensen zijn allemaal zeer tevreden en uh, het is allemaal ontzettend lekker wat jullie daar hebben. En dat komt natuurlijk ook een beetje uh, omdat de mensen daar als ze daar komen, dan voelen ze zich welkom. En dat doe je heel goed. Uh... Daar ben ik met jou eens. En ik kijk ook binnen. Ja. En die naar buiten. Dus ik kijk altijd. De mensen die binnen is. Tevreden te worden. En die komt vanzelf. Dat die mensen terugkomen. En andere mensen doorzeggen. Dat hier moet komen te eten. Dus, ja. dus de beste reclame. De beste reclame, hè? Hè? reclame ja. Ja dat is ook zo. Toen je hier begon 15 jaar geleden. Had je het gedacht dat je het 15 jaar zou volhouden. Of had je zoiets van nou ik probeer het. En uh, misschien. Uh... Ik heb meteen gezegd. Dat hier wil ik ouder worden. Kijk, dat horen we graag. Ja. Want hoe ben je in Zandvoort terechtgekomen? Uh, ik was toen bezig met uh, waar kan ik de restaurant beginnen en een paar plekken. En wij hebben gekozen samen met uh, mevrouw Liane. Dat willen onze kinderen hier groeien. Maar was, jouw vrouw komt niet van Zandvoort? Nee, die komt uit uh, Rijswijk. Ja. Terwijl dat toch ook een kustplaats vlakbij is. Het staat niet op onze lijst om bedrijf te beginnen. Nee. Daar heb je goed aan gedaan met de Ja, precies. En Zandvoort is meer puur. Het is meer natuur. Je hebt natuurlijk een prachtige plek. En ik heb nooit spijt gehad. Nee, ik kan me voorstellen. Jouw vader werkt Onze... De ouders, uh, mijn vader en mijn moeder is de kracht van de zak. Ja. Dat kan ik wel zeggen. En ik heb begrepen dat je vader in het verleden ook iets heel bijzonders gedaan heeft. Vertel maar. Ik heb begrepen dat hij uh, betrokken is geweest bij het Griekse voetbal. Oh, Oké, okay. ja, ja klopt, klopt. Ja. <laughs> hij was een international of een. Uh, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dat was, ja. Dat was in Griekenland uh, wel een uh, persoon dat regelen, zeg maar. Uh, ja. De Griekse KVB. Kave, uh, ja. Ja. En, uh, en hij heeft ze nog steeds uh, contact. En, uh, hij regelt nog steeds dingen van hier, van Europa. Ja, ja want ik kan me en, nog uh, herinneren dat er op een gegeven moment Griekenland een UEFA-wedstrijd uh, moest spelen in, in Amsterdam. En al die mensen zaten ineens uh, bij jou in het restaurant. Ja, ja de voetballers uh, komen nog steeds bij ons. En uh, allemaal mensen die komen uit Griekenland, die komen bij ons bezoeken. Ja. En de voetballers van Ajax. Ja, uh, ik, ik, ik zeg altijd, uh, als er bij de Chinees Chinezen zitten... of uh, in een restaurant van een bepaald land... de mensen van het land zelf zitten... dan is het eten goed. Want, <laughs> ja. is het, nee, maar dat is, vaak wordt het eten aangepast ja. aan, aan het land waar ja, ze ja, zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld... Hè, de, de, de... Nee, wij zijn niet zo. We, nee, het, we brengen het is puur de Griekse keuken. Riekse keuken. Hier, ja. Ja. Ja. Dat kan ook, kan ook niet anders. Omdat mijn ouders staan in de keuken. Ja. En de wielen zijn niks anders. Maar goed, op een op een bepaald moment zul je het dan toch over moeten nemen. Kan dat? Tuurlijk. Kan dan datzelfde ja. stukje doorgaan? Ik denk ja. dat de passie bij jou er ook in zit om het ja. minstens wak te, te zijn. Maar is dat niet iets wat, wat, wat uh, zeg maar ook aangepast wordt uh, af en toe? Want er zijn natuurlijk ook vernieuwingen. Hè? Ik bedoel, je kan niet 15 jaar dezelfde kaart uh, hebben, neem ik aan. Gen We hebben genoeg gerechten. Dat uh, kunnen wij nog steeds bij de gasten laten zien. Ja. <laughs> Nou, je ziet het ook met de, met de muziek. De sertaki die we net draaiden dat is natuurlijk een speciale aangepaste versie. Ja. is iets anders dan het origineel, natuurlijk. En ja, jullie hebben je ook muziek, hè? Dat vond het leuk. Absoluut. Jullie hebben regelmatig uh, muziek en, uh, en dans bij jullie in het restaurant? We doen een Griekse avond met live muziek en dansen. En de mensen gewoon meedoen. Ja. Lekker eten en drinken. Zijn dat Griekse dansers of uh, zijn dat Nederlanders nee, dat die Grieks kunnen dansen? Groepje, ja. ja, wel een beroemde Griekse groepje. Soertaferta heet het. Dus ook 30 jaar bezig yeah. in Nederland. Ja, ik zie wel eens foto's van je en dan zie ik dat iedereen inderdaad aanschuift en uh, door, de, door de zaak heen aan het dansen is. Ja, volgende keer meedoen. En dan zing jij, jij zingt ook zelf. Af en toe, ja. Oh ja, vertel. Ja, maar ja ik dat denk dat, ik het, dat het leuk is om in je eigen taal uh, liedjes uh, te zingen, omdat dat natuurlijk toch blijkt is. Je durf niet komt. in Nederlandse taal te zingen. Nee, nee, je nee. zal geen hazers uh, gaan. Uh... Ja, wel vind ik je hartstikke leuk, denk je. Uh... Maar niet om te zingen. Nee, ja. Goed, maar je, je, je doet het met je vrouw uh, samen, hè? Zij, de, de, de, ja, ja, het is een familiebedrijf. Wij hebben zo begonnen. En zo blijft tot nu. Iedereen uh, weet wat we moet uh, bij de zaak doen. Ja. Nou, zijn jouw ja, ouders zijn nog in de team. zaak? Denk je dat, er iets, uh, dat jouw kinderen ook nog uh, bij jullie komen? Uh, Denk ik, komen komt, deze werken? Uh, ik dat, uh, komt deze richting. Ik ben probeer, bang ik dat komt deze richting. Ben Ik probeer dat, te remmen, maar. Oh ja? ja, je weet hoe zwaar het is. Ja, het is heel zwaar. Ja, maar wel is, leuk. Het is ja. een soort van verslaving. Ja. Nou ja, je dochter dat, die, je die maakt al muziek, hè? Die, ja. die hebben we in het nieuwjaarsconcert uh, mogen ja, ja, zien ja, ja, toen. Dat was ja. erg leuk. Ja. Zij gaat goed met hun muziek. Ja, en ook op school. hè? Ze gaat en op heel school. En ja. ja, dus straks heb je je eigen dochter als zangeres in het restaurant? Uh, nou, dat, dat klinkt goed, maar is niet mijn, uh, <laughs> mijn droom. Maar uh, mag wel, dat weet je nooit. Ja. Altijd. Uh, ja, zeker. Maar ja, goed, dan zou ze Griekse liedjes moeten zingen, natuurlijk. Hè, als dat, als nou, dat zij dat kan beter Engelse liedjes zingen van Griekse, jammer. Ja. Ja. Want zij uh, spreekt uh, een beetje. Nee, grieven. ze praat gelukkig allebei uh, alle twee talen. Oké, okay, oké. Okay. Heb, je, heb je nog iets uh, speciaals uh, in verband met je 15-jarig bestaan? Heb je een bepaald menu? Of heb je iets uh, Ik heb... alleen maar op de dag zelf? Of hebben we het ook een, voor een langere periode iets bedacht? Precies uh, om één dag alle gasten tevreden te maken, dat kan nooit. Nee. Uh, dus wij hebben gespreid in de hele maand september. Dan kan wij zeggen maar dat uh, alle gasten even langskomen en even met onze borreltje nemen. En, uh, wel een presentje erbij krijgen, een cadeautje zo, krijgen voor de jaar. Jij moet jaar. toch eigenlijk een cadeautje krijgen? Nee, andersom is het. Andersom. <laughs> Hoezo? Ja. Zonder het ondersteunen van de mensen heb je nooit zo ver gegaan. Nee, dat is waar je gasten, je hebt je gasten nodig om te blijven bestaan. Ja, dat is absoluut. Dus ik heb een, iets speciaals vanuit Griekenland laten komen. En, ja. Dan krijgt iedereen wat. Ja. Want ik, we, toen, straks was er hier een dame over wijn. Christy Ganser ja. uh, over wijn praten. De wijn die je schenkt, uh, die komt van je broer? Nee, het is niet mijn broer. Het is een familie. Als het maar mijn broer was, was ik ook daar naartoe. Geloof me. <laughs> dus beter met de weiland bezig te zijn in plaats van uh, te koken. Ja. Maar ja, uh, dat is wel een, uh, komt van onze streek. Ja. Van uh, Tricalla, Meteora. En, uh, Waar is dat in Griekenland? Dat in het zuiden, vaste noorden? Land. precies in het vasteland. Ja, maar in het zuiden, noorden? In het midden. In het midden, in de midden okay. ja. Geen zee, maar We wel hele mooie bergen. Ja. We zitten net voor de bergen. En is dat een witte wijn en een rode wijn of alleen ja. maar de, de rode? Alle drie soorten, wit, rood en rosé. En een rosé ja. ook. Wat maakt die wijn bijzonder? Dat is ons drijf. Ja? ja, maar ik bedoel... Wat voor specifieke smaak... Zeg maar, dat is een typisch... De uh, meeste Griekse... Een uh, soort drijven. Dat zit erin. Niet zo bekend hier. Maar de mensen... dat Proeft dat, dat voelt ze meteen. Is het, is goed, ja. het een, een zachte wijn? Of is het een, een spicy wijn? Nee, of? dat is een, wel een... Een, een vol met aroma. En... Uh, Droog, uh, droogdronk, droog. ja. ja. Maar goed, het past heel goed bij de het gerechten goed, die, ja. uh, die je serveert, dus dat... Uh... En in Griekenland is heel beroemd, elke jaar... Uh... Dus is paar maanden van tevoren op. De mensen moesten oh ja? zoeken. Ja. Oh. <laughs> maar wij hebben genoeg hier. <laughs> Jij zorgt dat je voldoende ja. wijn uh, Familie, in hebt. Ja. Je hebt gewoon een claim vandaag. Ik wil zoveel flessen. Ik, ik zie ook dat je iets bijzonders hebt gedaan. Dat er een soort een actiebon is. Hè. Die stond in het Zandvoortse Korint. Dat mensen kunnen die als ze bij jou gegeten hebben in laten vullen. Precies. En inleveren. Ja. Ja. En dan zit er een hele... Er zijn een aantal prijzen. De hoofdprijs is een verzorgd diner voor vier personen. Inclusief drankjes. Klopt. En je hebt vijf keer een tweede prijs. Een cadeaubon van 25 euro. En vijf keer een troostprijs. Een fles Oezo. Nou, ik vind het niet zo'n troostprijs eerlijk gezegd. hoor. Ja. Dus dat is ook wel een hoofdprijs eigenlijk. Ja. Een fles Oezo. Dus nou, dat is ook al een reden ja. om bij jullie te gaan eten. Ja. Dat moet niet de enige reden zijn hoor. Maar het is natuurlijk wel leuk. Ja. Hè, dat, als je, dat, dat is een extraatje wat je erbij doet. Vanwege je 15-jarige. Bestaan. Ik denk dat er moeten prijzen uh, meer worden, omdat ik heb nu een heleboel stapel van de actiebonen ja. heb. <laughs> dus ik ben bang dat, bang dat uh, nou, de kans wordt minder. Dus we gaan volgende week, denk ik, opnieuw de, uh, die avond. Nu, van... nu, al, nu al een winnaar en dan ja, daarna nog niet. maar een keer. Oh, echt waar? Ja, het echt nou, maar zo. het is toch fantastisch dat je al ja, zoveel uh, bonnen ja, binnen is hebt prima. gekregen. Ja, ja, ja. Ja, dat zeker. Het is nu uh, 15 jaar? Nog 15 jaar? Of? Gewoon doorgaan. Gewoon tuurlijk. doorgaan. Gezond blijven en dan, ja. ja. Voor de rest hoeft niet uh, te denken. En jullie zijn niet echt afhankelijk van, van zomertouristen, hè? Want uh, s' uh, gaat het gewoon door bij jullie? Nou, iedereen praat makkelijk erna. Nou, bij jullie is altijd goed, maar niet Jullie gegeten. moeten er hard voor werken. We moeten er heel hard voor werken. Ja. En gelukkig, we zijn zeg maar. Uh, ...beroemd geworden, ook buiten het Zandvoort. Dus uh, er komen mensen altijd, uh, Heligom, Harlelis, uh, um, Amsterdam... ...die vinden ze het niet erg even de trein nemen of de auto... ...even een etentje bij ons en terug te gaan. Ja, even de zee zien en uh, ja. een wandelingetje maken, ja, dat is wel... Wat, uh, wat ik nou altijd heb willen weten... ...waar komt de naam Philoxenia nou vandaan? Betekent dat wat? Ja, betekent gastvrijheid. Ah... Ja, nou hebben we hier wat geleerd. Ja, ja. Um. En dat is wat ik op mijn ouders heb geleerd. Bij de restaurant, de ingang van de, van de restaurant, is onze huiskamer, zeg maar. En iedereen dat binnenkomt is onze gasten. En wat doe je voor je gasten? De beste. Dus er kan, kan, kan geen andere naam op de restaurant komen, alleen gastvrijheid. Ja. Nou, oké. Uh, ja. Ik, ik, nou ben ik het kwijt, ik wilde nog iets vragen ja. en uh, ik weet het niet meer. Um, als je kijkt naar de afgelopen 15 jaar, ja. um, zijn er ook bepaalde uh, hoogtepunten in die <coughs> 15 jaar? Dat je zegt van nou, dat was zo'n goed jaar, daar heb ik dingen meegemaakt. Iets waarvan jij zegt van nou, dat is noemenswaardig om het nu even te vermelden in die afgelopen ja. 15 jaar. Iets, iets bijzonders. Heb je daar ja. misschien een, misschien een voorbeeld van? Dan kan ik makkelijk zeggen dat elke dag is een bijzondere dag voor ons. <laughs> voor mijzelf. Ja, ja. Elke dag dat, dat doe je zoveel mee. Het is een heel bijzonder werk wat wij doen. Je mag gewoon met de mensen meedelen de goede momenten. 50 jaar getrouwd, de, de ja, ja, 80 ja. iemand. Tussen mensen gewoord, openen he. zich ook he, ja. dan. En jij moet zorgen voor die avond. En jij mag ook meedoen. Maar nou, is het toch leuk of niet? Ja, dat is bijzonder. Nee, ik, wou, ik weet alweer wat ik ja. vragen wou. Of dat je dit jaar ook meedoet aan het rondje culinair. Of is dat nog niet zeker? Dit is nog niet zeker. Oké. Okay. Nee, heb helemaal je geen tijd doen? voor. heeft helemaal geen tijd voor. <laughs> ja, nou ja, goed, natuurlijk is het, uh, is het inderdaad uh, best wel pittig. Ik want, wil ook wel aanwezig zijn, maar soms lukt niet. Nee, dat begrijp ik. Ja. Dat heb ik vorig jaar gedaan en dat was een heel groot succes. Ja, zeker. Ja. Ik ben ook geweest. Ja. Uh, zeer en genoten ik van ook de... Voor de, Ja, Het was een hele mooie uh, evenement ook voor het dorp. We hopen alleen maar het allerbeste. Ja, zeker. En zeker. nog meer van dit soort van evenementen, net als uh, culinair uh, Zandvoort. Ook ja natuurlijk, de, de zomereditie van... De zomereditie, uh, de, ja. Die, uh, of, uh, ja. Uh, die was ook ja. weer bijzonder, hè, dit de jaar. We veel, veel geluk met het weer gehad. Uh, Absoluut. En ja, en, ja ik, ik heb ook dingetjes bij jullie gehaald. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Super, super. Ja, nou ja, uh, ik, ik zeg... Uh, we moeten er ook nog aan eten, we eten is, doen. Ja, we moeten yoga gaan doen, we moeten dat We hebben nou, We krijgen het druk uh, bij, ja, <laughs> ja, Costas. Je komt ook nog naar het Italiaanse restaurant. Ja, op, ja of, dat ook nog. Ook nog. Uh, Costas. Jullie uh, zijn altijd welkom. Nog 15 jaar, zeg ik erachteraan. Uh, geniet ook hard werken, maar je moet ook vooral genieten. En dan genieten wij ook van jou. Dank uh, nou, uh, u wel voor de oud-nodiging. Graag gedaan. En als je weer wat te vertellen hebt, dan ben je altijd van harte welkom, dat weet je. Well. Dank u wel. Dank je wel voor je komst. You should be rolling me, ah, you're a real life fantasy, you're a real life fantasy, but you're moving so carefully, let's start living dangerously, so do me baby.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 Het was uh, DNCE met Cake by the Ocean. Want ja, we zitten aan zee hier ook. Dus ja. ik dacht, uh, doe een leuk nummer aan de van ocean. Ja. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Uh, wat fijn dat je er bent. Hans ja. Hans Houerling uh, is uh, ja, gespreksleider van ge het, al, het Alzheimer-trefpunt, moet ik nu zeggen. Maar je komt nu als bestuurslid van de Alzheimer-vereniging kennemerland om dat te gaan hebben over die uh, wereld, -Alzheimer ja, ja. Dat, uh, dat, wereld alzheimer Dag. Ja, 21 september is dat, Wereld-Alzheimer-dag. Ja, het... het het feit dat dat... Uh haast nodig is om dat ja? te doen. Dat ja? zegt ook al wat. Ja, ja, nou ja De wereld de Alzheimer dacht ja, die wordt dus al. Ja, ik weet niet hoe lang al, maar uh, dus jarenlang over de hele wereld georganiseerd, hè, met, om aandacht te vragen voor de voor, voor dementie. En ja, vaak zeggen ze dan ziekte van Alzheimer dat dat, dat makkelijker begrip is. Maar dat als, is wel het wat is anders, natuurlijk wel he? breder dan dementie. Ja, is natuurlijk wel wat breder Want dan Alzheimer, alleen Alzheimer. Dat wel. is echt een proces in Alzheimer. De is echt een degen, ja een degen, een, afbrok, ja, een afbraakproces van de hersenen zelf. Ja. En je hebt natuurlijk ook allerlei andere vormen. Zoals vasculaire en Lewy body. Ik bel, werd net nog gebeld. Iemand voor de boottocht, waar ik er straks wat over zeg. Ja. Die moeder heeft een Lewy body dementie. Dat is toch wel echt iets anders dan Alzheimer. Maar het zijn we allemaal vormen van dementie. we ja. het ook altijd over in het uh, Alzheimer trefpunt. Leggen we dat ook altijd uit. De afgelopen woensdag hadden we dat onderwerp uh, aan de orde. Maar waar, we nu voor, waar ik nu voor kom. Is aandacht vragen voor de, wat wij. Nou ja, we, we hebben dus elk jaar is er de Wereld Alzheimer Dag. Op 21 september en dit jaar maken wij het wat breder, maken we er een wereld als, een week van en organiseren we een heleboel activiteiten. In de regio, dus in Haarlem, in Zandvoort, in Heemstede, in Bloemendaal. Ja, in, is dus, en, en, dus niet dus de, tot alleen Zandvoort? Nee, niet alleen Zandvoort, maar voor Zandvoort. En een van de grote activiteiten is dat we de hele week... Eh, met, een, met, een, met een informatiestand en een expo foto-expositie... in de publiekshal van uh, gemeente Haarlem staan. Dus aan de Zijlvester, die nieuwe hal daar bij de Raaksgarage... En uh, we zijn in, uh, we hebben dit jaar als thema gekozen. Het is een landelijk thema, dat heet uh, Samen Dementie Vriendelijk. Het is een landelijke actie waar de Alzheimer van Nederland natuurlijk aan meedoet. Waar door staatssecretaris Van Rijn geïntroduceerd in mei... Om, ja, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor als, je zoveel, als er zoveel, steeds meer mensen met dementie komen. En mensen willen, blijven ook langer thuis wonen. Dat veronderstelt ook dat je ze vaker tegen kan komen. aankomen ja. komen er meer mensen. Ze wonen langer thuis. Maar het vergt ook van de samenleving. Dat, we, nou ja, dat de samenleving daar ook op voorbereid is. Of dat ook begrijpt. Dus, uh, en dat noemen we dan dementievriendelijk. Dat je snapt als je mensen tegenkomt in de winkel. Bijvoorbeeld of op straat. Of als je iemand ziet. Dat je, dat je snapt wat er ja, aan de hand is. Een kassière ja. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de supermarkt, die uh, een, iemand ja. aan, de, aan, ja. He, ja. aan de kassa krijgt. Uh, ja. Ja. die een dat beetje warrig is. is dat je ja. niet denkt ja. van. Uh, nou uh, Dat kan soms dat niet echt. helemaal tactisch verlopen, ja. heb ik gemerkt. Nee, nee, ja, ja, ja, ja, dat druk dat ik al, me voorzichtig. Even als geleid ja. dat iemand. dat is het tast op. Ja, je snapt het ook wel. Want dat, ja, als ik, als ik weer met tast op. en ik loop de winkel uit. dan komt er ook iemand achter me aan. Dus ja. Hm. Daar ben ik ook al uh, niet meer zo piep. Maar uh, dat, dat geldt dus. Ja, je kan je dus voorstellen dat het zo werkt. Maar je moet ook, ja, het is natuurlijk wel heel verwarrend als iemand met dementie de verlaten. Ik heb geen sticker op zijn voorhoofd ik, plakken. Nee, nee, nee. Nou, wij geven wel plaatjes die mensen kunnen gebruiken. Maar, maar daar zijn we dus ook mee bezig. We zijn met name in Haarlem of en in Bloemendaal zijn we met uh, Albert Heijn bezig. Albert Heijn loopt erin erg voorop he, om die uh, ja, dementievriendelijk om... te maken. We zijn met Albert Heijn organiseren we cursussen. In uh, Heemsteden is er bijvoorbeeld. Ik noem maar wat, de Slagerij Chateaubriand. Hè? Ja, die is ook. Bekende slager daar. Ja, precies. Die is ook dementievriendelijk. Uh, heeft ook zo'n cursus gevolgd. En wij zijn nu bezig met een aantal andere bedrijven. Ook in de Cronierstraat, bijvoorbeeld in Haarlem, zijn we bezig om uh, die te kijken of winkeliers daar uh, een cursus willen volgen. Om. Uh, ja, korte cursus hoor. Het moet niet te lang duren, want hebben die winkeliers natuurlijk ook geen tijd voor. Nee, dat, dat wil ik net zeggen. Een dat, korte dat, scholing. Het, het moet heel ja. korte. En, en hoe kort korte is dat? Nou, voor, de, voor uh, die mensen van Albertijn hebben we dat. In een avond doen we een avond. Dus dan komt de, de medewerkers komen bij elkaar. Wij laten een, iets van een filmpje zien, een instructiefilmpje. En we vertellen wat. En mensen kunnen vragen stellen. Ze krijgen wat informatie mee. En eventueel is er nog vervolg als daar behoefte aan is. Maar dat nee. is het, dus, dus niet een erg, erg intensieve, ja, intensieve scholing. Het, het is net even belangrijk dat je snapt uh, en doen soms rollenspellen. Uh, met, met, soms met, met uh, noem je dat, acteurs die uh, iets, uh, iets uh, voorspelen. Dat hebben we ook in dat filmpje laten. Laten we dat zien, maar dat dus er is een korte, dus, dus wel heel snel krijg je even idee van wat is er aan de hand. Ja, ja. Dat, en vroeger die... gingen mensen zeg maar naar een bejaardenhuis en dan ja. werd alles opgevangen wat er maar op te vangen ja. was, want ze kregen eten daar, ja. ze kregen verzorging ja. daar. Nou ja. Nu de mensen langer thuis zijn, betekent ook dat ze dus ja. langer uh, nou. zelfstandig boodschappen gaan doen ja. en precies, en, ja. precies. En, dat en is het is ook... heel moeilijk ja. he, om die grens te bepalen ja. van wanneer, ja. waar kan het nog wel en waar kan nou het nou ja, nog niet. Ja, misschien ook wel. We zeggen, het is natuurlijk het beleid van de overheid. Aan de andere kant, ga je zelf maar naar. Uh, mijn generatie, die zo nu. Ja, dat zullen ook wel. Ik heb ik ken wel mensen die jonger dan mij zijn. die, de, die uh, met dementie. Maar ja. ik geloof dat ik ook. Uh, ik bedoel, ik ken hele goede verpleeghuizen daar niet van. Maar ik zou, geloof ik. Uh, ik, zou, ik zou dat. Godverhoeders, zeg ik dan wel eens. Dat ja. ik, uh, in een verpleeghuis. Ja, maar er is kom, geen, er is geen zorg... tussenweg meer, hè? Die is weggehaald, eigenlijk. Ja, ja. ja. ja nou, er nou, zijn wel heel veel. Want dat ja. bijvoorbeeld in Haar. In, in, je hebt natuurlijk wel heel veel van die. Van die bijvoorbeeld ontmoetingscentra hè, in, in Zandvoort. Hebben we natuurlijk een Twee prima ontmoetingscentra: De Zandstroom van Zorgbalans en van Amie Juttenhuis. Daarbij kost verloren. Ja. Dat zijn mensen waar mensen zo naar, naartoe kunnen gaan. En uh, met dementie wordt, wordt deels bekostigd geloof ik, door de gemeente. Voor zover de kosten aan verbonden zijn. Maar daar kan je heen. Dat is op zijn prima plekken waar je in ieder geval een, een, een dag opvang kan krijgen. Zo dus zijn er meer laagdrempelige opvang in, in de, de regio. In zandvoort noem ik die twee even. Omdat die vrij belangrijk zijn. Wij hebben ook dus, wat we nog toch nog even belang, omdat we op 21 september, wat gaan we onder andere een activiteit in, uh, nou, in Zandvoort organiseren op de weekmarkt de Weekmarkt staan wij met een informatiestand uh, onder de noemer ook van uh, Samen Organiseren we een, hebben we een uh, informatiestand die staat voor, uh, voor, op het raadhuisplein, voor de fontein oh, uh, dat bij is de, een mooie plek een vrij een centrale plek, plek, op, plek. De kop van de, op de kop van de, van de markt en daar staan wij met een informatiestand. doen we samen met de, met de mensen waarmee we ook het Alzheimer treffpunt organiseren dus mensen van het ontmoetingscentrum zijn erbij betrokken van, uh, en natuurlijk van ook, uh, ook, ook, dat, ook ja. Zandvoort en tandem Samen daar geven we staan met de informatiestent. We geven ook informatie over die acties. Samen dementievriendelijk. En we, daar treedt onder andere een koor op. Om half twaalf meen ik. we, we doen Die, die markt doen we van van tien tot twee zo'n beetje. Of die informatiestent. Zandvoortskoor? Het een zandvoortskoor van uit de ontmoetingsgroep. Dus mensen met dementie uit die ontmoetingscentra. Die treden daarop. Ja, dat is enig. Ja, ik weet en, dat daar uh, elke week gezongen wordt. Het, en, uh, ja, ja. In beide, in beide ontmoetingscentra wordt ook. Dus de dorpsomroeper kondigt het nog aan. En we hebben om twaalf uur omstreeks 12 uur gaan we een boek overhandigen aan de wethouder, Gert-Jan Bluis een boek dat heet Zolang ik er ben, dat is een zogenaamd dilemma boek, waarin dat, is, dat wordt op dit moment, er wordt nog aan gewerkt aan dat boek, het is nog maar de vraag klaars, klaar is, maar we zullen wel zorgen dat het dat het eruit ziet alsof het, alsof het klaar is. is. Maar daar, in dat boek zijn een aantal mensen met DMC worden daar gevolgd. En onder andere twee mensen, trouwe bezoekers... van uh, mijn alzheimer treffend zeg ik dat maar. Ja. En, die, en een van die, uh, die dame Marlies in kwestie... die zal ook bij de uitreiking aanwezig zijn. Dus we gaan dat boek overhandigen. In dat boek staan dus uh, uh, dilemma's over DMC. Alle interviews met die mensen zijn ook gevolgd. En daar zit ook een interview in met, uh, met Martin Verijn... De staatssecretaris en nog wat andere mensen... Om het, ja, ja, toch het dilemma-dementie. De wat, ja. wat kom je zo wel tegen om dat uh, op, ja, voor het voetlicht of over het voetlicht? Wat zeg je? Voor het voetlicht te brengen. Voort, nee, ja, in voort. ieder geval bekendheid te geven. En dat boek overhandigen we dan aan uh, Gertjan Blaas en, uh, dat, en dan doen we nog een klein praatje bij, natuurlijk. Om dat een beetje op te, op te leuken. En, uh, dat, uh, en dat, daarbij betrekken we dus ook uh, Marlies. En ik denk dat we daar een klein praatje bij doen. En dan is het kort treed op. En verder is, hebben we allerlei informatie over, uh, over, uh, over uh, uh, nou ja, die, die acties samen dementie vriendelijk. Zal, daar ligt uiteraard ook informatie en programma's van ons Alzheimer Treffpunt, ...wat we elke, elke maand organiseren op woensdag. En Wat uh, wou ik zeggen? Oh ja, natuurlijk nog even aandacht vragen misschien. Want de laatste dag van die Alzame-week, dat is uh, zondag de 25 Dan, uh, Dus de laatste de zondag, dan staan we ook met een informatiestand op de cogné. Trouwens zondag, uh, woens uh, en die zondag, dan organiseren we onze traditionele boottocht. Boottocht oh, ja. voor uh, Ja, niet te vergeten, de boottocht voor uh, mensen met dementie. Maar ze samen met hun partner of een andere mantelzorger gaan we... Een, een, rit maken, of een rit, een vaart moet ik zeggen, over het sparen doen spaar. we elk jaar. Oh, dat is wel Erg gezellig. Ik kreeg vanmorgen nog een aanmelding vlak voordat ja. ik wegging. We hebben nog een paar plaatsen. Plaatsen 5, 6 denk ik. Okay, ze dus als mensen aanmelden. zich aanmelden, ja, kunnen ze zich uh, aanmelden. Telefonisch ja, heb ik hier. Een heb een ja, ik heb het telefoonnummer 023 53 11482. Ja, ja, krijg je mijn telefoon. Precies. Ja. Ja. Of per e-mail uh, z.kennemerland ja. at alzheimer streepje Nederland.nl Dat klopt. Ja, ja, daar kan je aanmelden. Nou, dat, uh, dat en anders mooi. kan het ook en altijd nog, als je toch nog uh, iets uh, weten, dan ga dan even naar Pluspunt, want daar liggen de folders. In Pluspunt in Noord liggen ook eventueel deze folders. Ja, het is een smiddags, hè? Ja, het is een boter van uh, een uur twee, twee geloof ik, uh, ik Het is ja. dus vijf uur terug vanuit de Warepolder. Okay. Mensen krijgen natuurlijk nog nadere informatie, maar daar... Dus ze kunnen zich, daar kunnen zich nog op. Dus er zijn kun... geen kosten aan verbonden? Nee, nee, nee. Men nee, nee. dus mag vrijwillig een bijdrage... Vrijwillig hebben we een en afloop, maar wat mensen willen. Dus het is altijd heel gezellig met muziek... En er uh, dus wordt zelfs af en toe gedanst door sommige mensen. Dus dat is een erg gezellige boot. Ja, sommige mensen gaan bewegen. Hangt een beetje van het weer af, hè? Die, uh, nou, 25 september wil ja, ik nog even noemen. Op, 25 september, ja. Dus de laatste dag in die zondag. hele week organiseren dus toch nog even hier. Dus op 21 september zijn we hier smorgens van 10 tot uh, zijn we in Zandvoort. Op de Zandvoortse Weekmarkt bij het Raadhuisplein. Ja, het is dus op de dag zelf, hè? Dat, dat is, op is op de Wereld, de wereld de wereldag, Dag. dag uh... En uh, we gaan ook naar allerlei scholen. Dat is misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Ik weet niet of tijd we nog hebben, maar we organiseren. We zijn de hele week zijn we in een vijftal scholen in groep 8. Dat is vroeger noemden we dat klas 6, maar groep 8. Ja. Geven we voorlichting aan leerlingen over dementie. Hebben we een soort leuk. Uh... Op hun niveau een leuk filmpje laten we zien van een half uur. Daarna hebben we een soort discussie. Of kunnen mensen vragen stellen. Dat ja, doen goed. we ook weer met iemand, nemen we mee met dementie. Dus er uh, is dus dus ook een iemand met dementie. Een, een, oude, een oude onderwijzeres gaat bijvoorbeeld mee. Of een, uh, iemand van Marlies. Met, ik neem uiteraard Marlies mee, want die doe ik altijd. Uh, ja, ja, is, het is bijna vrienden dat van dat mij is niet, niet uh, verwarrend voor iemand met nee, dementie? Nee, nee, nee. Nou, dat, er zijn van... wel mensen die, aan wie dat nog uit te leggen is. En die dat ook leuk vinden om te ja. doen die dat ook nog wel snappen. Ja, die, die snappen die, die dus ook gewoon. Uh, ja, ja, die beseffen die ook, dat die ze dus die weten dat ze ja. dementie hebben. Dat ja. ze, die ervaren ook de last daarvan, maar kunnen er ook. Weten. En dat, is ook in, dat komt ook in dat boek zo naar voren. Ja. Dus dat doen we in vijf verschillende scholen en we hebben dus woensdagmiddag uh, staan we ook met een informatiestand in uh, op de grote markt in Haarlem. Daar hebben we een grote discussie. Samen met een podium hebben we nog een discussie, met onder andere professor Roosmarie Dreus. We staan ook samen Zaterdag de 24 e staat dan staan we op de grote markt, op de weekmarkt in Haarlem met een kleine informatient en in Heemsteden. Uh, voor de HEMA in de, weet dat, de binnenweg. Waar, waar, waar kunnen ze dat programma uh, zien? Het programma kunnen ze zien op. Uh, staat in de krant. Het heeft in, het, uh, Haarlem, in de, heem, in de het programma heeft in de afgelopen week zag ik dat staan in de. Hoe noem je dat, De, de Heemstede Courant en dat komt ook nog in de zandvoortse courant. Ja. Dus dat ja. komt dan ook nog ja. hier een keer te ja, zien. Ja, dat, je dat je kunt u natuurlijk zeggen... uiteraard op onze website zien. Maar goed, dat, okay. En de website is? oh dat is een hele ingewikkelde. Dan moet je naar Alzheimer-Nederland.nl gaan. En dan, en dan, dan naar, en de kies... de regio, naar de regio Zuid-Kennemerland. En dan kom je ook in Zand. Oh, Oké, okay, prima. Nou, dat is, uh, dat is hartstikke mooi. Nou, Verder nog iets uh, dringends te vertellen? Want... <laughs> nou ja, dringend is natuurlijk dat wij weer gestart zijn met Alzheimer-Trefpunt. Ja. Dat we vorig jaar nog Alzheimer-café noemden, maar nu Trefpunt. En dat we elke eerste woensdag van de maand in het uh, pluspunt in uh, Haarlem Noord weer een zij wat zeg? Ja, dat is niet goed. Wat nee, dat is in Zandvoort Noord, dankjewel. In Zandvoort Noord, dus bij de Vlemingstraat, dat we daar weer een, een, een, een, een, een, een, een, een voorlichtingsavond hebben. Een, een trefpunt hebben met allerlei onderwerpen. Ja. We hebben nu het onderwerp, uh, afgelopen woensdag uh, het onderwerp gehad. Uh, de ene dementie is de andere niet. En op 5 oktober, dat is dus de eerste woensdag van oktober, ga ik in gesprek met iemand met dementie die vertelt hoe dat is voor hem of haar. Het. Ik heb ja. het. En ja. wat betekent dat? Nou, en als ze daar dan komen, dan krijgen ze een gratis programma. Oké, okay. nou, uh, mochten ze dus ja. inderdaad nog meer informatie uh, Informatie kan altijd vinden bij het pluspunt, pluspunt daar ligt het bij uh, ligt of altijd bij veel bij Alzheimer in Nederland ja. en daar de regio kennen Zuid ja. in. Zuid-Kennemeland, ja. Nou, dankjewel voor je komst. Uh, ik uh, zeg graag succes. Graag. En uh, we zien elkaar ongetwijfeld op de markt uh, op, de op 21 markt, 20, ja. uh, uh, september. september. Uh, leuk dat er dan dat koor ook komt. Ja. Dat lijkt me echt uh, heel bijzonder... Ja. Ook. Ook Ik ben ook benieuwd hoe het om te doen. Okay, dankjewel. dankjewel. We gaan de ja, muziek luisteren. Ja. I ja. Once or twice, I mean, maybe a couple of hundred times. So let me, oh, let me redeem or oh, redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot. A piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I'll go, I'll go, and then you go, you go out and spell the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late? Ik zo'n fan van Justin Bieber, maar in de laatste tijd maakt hij toch wel ja, wat muziek. Ja, het is wel relaxed, de muziek ja, ja, die hij ja. maakt, dat klopt. Nou, inmiddels is aangeschoven aan tafel, Edith van Beek. Hallo. Van harte welkom. En je hebt een aantal boeken meegenomen. En we... Je hoopt dat er binnenkort ook eentje is van Zandvoort. Nee, dat hopen dat hebben we inmiddels uh, achter ons gelaten. We ja? hebben de knoop doorgehakt en we gaan hem maken. Kijk, dat horen we graag. Ja. Dat horen we graag. Goed nieuws. Ik heb er dus een beetje ingekeken, die boeken van de andere plaatsen. Dat is wel heel leuk, hè? Want dan zie je echt zo'n momentopname van, van hoe het nu allemaal is. Ja. En ja, Zandvoort is aan verandering onderhevig. <laughs> dus op het moment dat je nu wat maakt... dat geeft natuurlijk een leuk tijdsbeeld van nu is het zo. En er zat heel veel informatie in. Wat is de stand van zaken van het boek Ode aan Zandvoort? Ode aan Zandvoort. Nou, De stand van zaken is dat wij um, in het voorjaar gestart zijn... met het benaderen van ondernemers. Ja. Om te kijken of zij deel wilden nemen... om dit, uh, deze eenmalige uitgave cadeau te geven aan het dorp. Inmiddels ja. hebben we nou, op de kop af 100 ondernemers... Uh, of ondernemende Zandvoorters. Die kunnen wellicht hun bedrijf ook elders hebben. Uh, en instanties uh, bereid gevonden om uh, deel te nemen. We zullen er nog wel... een. Een paar nodig hebben, maar we hebben nu zoiets... Dit is de tijd dat Zandvoort uh, uh, uh, ook gefotografeerd moet worden. Dat ook artikelen moeten ontstaan. We hebben nog ongeveer een half jaar nodig voor de realisatie. Maar uh, we zijn begonnen. Dus we hebben afgelopen week met een uh, brainstormteam gezeten... op woensdag bij uh, Beats Club 10... Met allemaal een andere blik op het dorp, allemaal een ander uh, adresboek. Jongens, nou, dat... heb ik dat eerder gehoord? Ja, ja. Nou, is dat lastig hoor, want er zit heel veel overlap. Mensen kennen sommigen natuurlijk allemaal. Ja. En, uh... Men kent ons hier in het dorp, ja. hoor, dat is wel waar. Ja. En zij hebben ons uh, heel veel tips gegeven waaruit wij de keuzes gaan maken wie en wat wel en wie en wat niet. En ja, want uh, dat gaat dan om, zeg maar... Uh, he, want je hebt mensen nodig om dit boek te maken. Ja. Dat wil zeggen, je hebt uh, sponsors nodig. Ja, nog een paar. Ja. Nog een paar... Uh, als mensen nou luisteren en denken van... nou ja, ik, ik vind het ook wel dat die anderen... als ze die anderen doen, dan wil ik het eigenlijk ook wel, weet je. Want zo werkt dat natuurlijk. We hadden Het toch al honderd. Wat, meeste wat mensen, moeten ze doen? Ja. Wat, en, wat, is de, wat is de, zeg maar, uh, noodzakelijk uh, om mee te kunnen doen? En Bijvoorbeeld de inleg. Wat is de inleg waardoor ze mee zouden kunnen doen? Want de meeste uh, nou mensen denken natuurlijk... Wat, van, we hebben wat ah, opties uitgewerkt. En um, Iris van der Boom, mijn Wortelboer en ik... Uh, willen in de komende, ja, hopelijk nog maar... Een paar paar weekjes de laatste ondernemers uh, vrijblijvend uitleggen wat onze plannen zijn. Zij zullen dan op een redactionele manier passend bij hun uh, budget in het blad kunnen komen. En uh, wij maken dan de teksten en de beelden uh, voor deze uh, bedrijven en ondernemers. Met als doel ook weer dat, uh, dat het... Ja, redactioneel in het blad. En, een ander luikje open dan um, de vier ton poezen voor de prijs van. Ja. Dus het is meer van, waarom doe je wat je doet? Wat is nou dat is ene moment? Uh, ja. uh, is er een lievelingsplek die, uh, die misschien goed uh, past om, uh, om ook te vermelden? Dus we willen echt wel een ander luikje openen dan, uh, dan er standaard geopend wordt. Waardoor ook zeg maar, die 60 pagina's die daarover... De, ondernemers gaan in de bedrijven... nog heel erg leuk blijven om te lezen. Maar dan hebben we nog 120 pagina's over. En dat is uiteindelijk totaal... Uh, de ode aan het dorp, de mensen, de geschiedenis... Ja, en de dan, dan praat je natuurlijk. bij wijze van spreken met kunstenaars... en je praat met... Ja, met... het is heel gevarieerd. We, we hebben dus nu met dat brainstormteam gezeten. En daar zaten in Hilly Jansen, Ivo Lemmens... Um, Even kijken, uh, Arie Koper, Maaike Kappel, Lisbeth van der Meijdenby, Justine Luiten en uh, Chantal van der Meijen. En uh, ja, zij hebben heel veel tips gegeven. Ja. De ene gaat richting ouderen, de andere richting vrijwilligerswerk. Ja, de volgende ja er gebeurt hier zoveel in dit ja, dorp. Je ja. weet een pareltje te benoemen waar anderen niks van weten. Dus ja, ja zo kunnen we het blad in elkaar doen. Maar je zegt, wat kunnen ze doen op uh, ode-aan.nl? Zijn onze contactgegevens te vinden? Dus uh, contact met ons opnemen. En ook op Facebook hebben we een groep aangemaakt. En die heet Ode aan Zandvoort. En daar houden we geïnteresseerden ook op de hoogte van de voortgang. En ook hoe ze contact met jullie kunnen opnemen. Uh, mochten ze geïnteresseerd zijn om nog een stukje uh, nou ja, mee te doen ja. met jullie. Ja, aannl Daar staan de contactgegevens. Ode aan, de contactgegevens. Ode aan. De, ja. de, uw dorp in woord en beeld. Want ja. dat, dat is in één korte zin wel gezegd. He? Dat ja. is, uh, maar het is natuurlijk in elk dorp, en elke stad is er zoveel te beleven. Het lijkt me wel heel lastig om die keuze te maken. Hebben jullie een format waarvan je zegt van nou dat, dat kunnen we dus gebruiken om dat in elke stad uh, uh, weer opnieuw neer te zetten? Het begint inmiddels wat vaster te worden. Dit is de, de vijfde uitgave die we maken. Dus uh, we hebben wel een aantal. Uh, artikelen die we zeker laten, laten staan in het blad. En we, we toetsen dat ook elke keer door een enquête aan het einde. Als het blad is uitgekomen ergens. Dus uh, we hebben een redelijk format. Maar ja, als er weer wat nieuwe informatie langskomt... dan vinden wij dat helemaal niet erg om daarvan af te wijken. Nee. En uh, format klinkt mij ook al snel benauwend. Maar, nou uh... ja, het, het is misschien wel een richtlijn. Want ja, als je, als je ermee begint, dat is toch wel een heel avontuur. Het is, nou, die historie het is, uh... moet je gewoon niet missen. verenigings. Nee. Leven moet je niet missen. Dus ja. um, er zijn gewoon een aantal onderwerpen die er sowieso in moeten komen. Ja, dat is natuurlijk bij elke stad. Ik bedoel, wij hier natuurlijk de zee en we hebben het circuit. En nou, je hebt heemsteden, je hebt uh, lissen. Lisse. Uh, ja. Nou, die hebben natuurlijk ook hun eigen ding. Lissen denk ik onmiddellijk aan bloemen. Ja, natuurlijk. Nou, zo, mollen. Zo, zo is er natuurlijk wel wat te vertellen van elk, uh, elke stad of ja. in ieder geval. Um, nou, Zandvoort uiteraard is nu uh, aan de buurt. Hopen we dat het helemaal doorgaat. He? Het gaat nog, door. Het gaat door. We zijn echt begonnen. Maar je hebt toch nog wat nodig ja. om het helemaal financieel rond te krijgen. Zeker. En daar nodig je mensen voor uit. Van, goh, uh, Kijk eens op de site. Uh, neem contact met ons op. En ja. kijk wat we met elkaar kunnen betekenen. Ja. Om, eh, want dat, dat, dat als ik even bedenk hoe dat zou moeten, dan krijg je dus een, je hebt een bladzijde en dan heb je of een halve bladzijde, of een onderdeel, of, of een onderdeel, onderdeel ja. kwart, ja. zeg maar, of een hele bladzijde, ja. afhankelijk van hoe je beurs uh, dat uh, toelaat. En uh, dan heb je zeg maar, uh, in ieder geval ben je zichtbaar in dat blad en ja. dan hebben jullie de ruimte om daartussen door dus de niet commerciële dingen van het dorp te laten zien. Ja, de verhouding is eigenlijk net andersom. We hebben twee derde deel redactioneel. En één derde deel uh, de artikelen over de ondernemers en de bedrijven. Ja, dat is mooi dat je dat op die manier kan uh, laten zien. Dus. Ja, dat vinden wij zelf het leukste. En uh, ja. die verhouding maakt ook dat het gewaardeerd wordt als een uh, bewaarexemplaar. Dat, uh, dat ja. mensen ja, uiteindelijk ook die ondernemersartikelen blijven lezen. Wie, wie krijgt straks dat blad? Iedereen. Dus dat wordt in het hele dorp verspreid. Ja. In elke brievenbus ja. gaat er een vallen. Elke brievenbus ja, ook de nee-nee-stickers. We houden wel een beetje van cowboytjes spelen. Ja. Maar, nou, nou, ik ja. heb ook een nee-nee-sticker... maar ik wil hem heel graag hebben hoor. Nou, maar het, het is ook echt een cadeau. En we, ja. wij moeten heel erg ons best doen... om het slot op de mond te houden... Uh, van een aantal artikelen... die we er zeker in willen. Um, ja, Een cadeautje... Wat je al weet, uh, waarvan je al weet wat erin zit... Uh, is minder een verrassing. Ja. Maar volgende week zal ik... Uh, denk ik op Facebook wel laten zien... Uh, waar ik dit weekend... De, de keuze op heb laten vallen van de cover. Ja. Dus de omslag is gefotografeerd door Gerard Baukes. Oh ja, nou ja, en, dan heb je wel een uh, toppertje. Dan heb je een topper, Zeker, inderdaad. Ja, ja dus uh, prachtige ik foto's. heb er nu drie aan mijn muur in huis geplakt... en uh, daar zit hij tussen. Ja. Ja. Uh, dan krijgt iedereen hem dus in de bus... Uh, uh, kan dan degene die zeg maar zijn verhaaltje heeft gedaan... een commerciële stukje... ook nog een stapel bestellen... die hij dan in zijn zaak neerlegt... dat als de mensen van buiten Zandvoort komen... dan is dat natuurlijk ook prachtig... Ja, om dat boek te laten precies zien. Precies dat. Ja, de dus maaklaar kan het bijvoorbeeld... aan de nieuwe Zandvoorters uh, cadeau geven... in plaats van een fles wijn. Ja. Dat soort dingen. Wat misschien leuk is om te vertellen... en uh, hij komt niet zomaar ergens op de mat. Er komt straks een vrachtwagen met uh, elf pallets... hier het dorp inrijden... De scouting, uh, <coughs> <Stella> Mare, <sorry. coughs> de scouting Stella Mare, sorry. De scouting Stella Mare Sint-Willem die uh, gaat hem huis aan huis bezorgen. Ook okay. in Wendveld. Kijk, okay. okay. bijzonder. Elf pellets. Ja, dat is een hoop werk. Doen we even jullie even ook die mee de Buffalo's of uh, die doen daar niet aan mee? Nee. Nou, het is ook scouting. Uh, oh. Kasper is uh, van scouting. Ja, we dus hebben twee scouting hier ja, in Zandvoort. Ja, Alles is in het uh, dubbel. Yeah. Nog geen twee radio's, maar... <laughs> <laughs> um. Ja, omwille van de tijd, we hebben nog een hele lange agenda voor ja, te lezen. Ja, we moeten nog wat uh, vertellen. Uh, willen we jou in ieder geval bedanken voor de update van hoe het ermee staat. Ja. Uh, we zien er naar uit. Het is ook een heel leuk boek trouwens, straks voor de toeristen die hier komen. Die denken van nou, ik wil een cadeautje meenemen van Zandvoort waar ik geweest ben. Ja. En die kunnen dan straks ook waarschijnlijk kopen bij de. Ja, VVV. Voor de geïnteresseerde of mensen van buiten toeristen ja. is hier bij de Bruna te kopen. Oké, okay, nou dat is ja, helemaal mooi. Dat is zeker de moeite waard. Want als je dat zo ziet, dan denk je van nou, uh, hoe mooi is het als je hier op vakantie bent geweest dat je zo Boek kan meenemen. Ik denk dat ja. ze een pallet hebben met de dat die ook zo weg is. Ja, <laughs> ja en op de, op de site bij uh, Zandvoort Nieuws ja. staat ook de lijst met de deelnemende ondernemers. Dat kijk. is misschien leuk om nog even op te zoeken. Oh ja, kijk. Zandvoort Nieuws. Ja. Prima, ga ik ook even op. Op onze doen. site dus. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, in ieder geval dankjewel voor je komst. je komst Jullie En uh, wij zien er naar uit als je op de deurmat valt. En ik ben zeer benieuwd naar de koffer. Ja. <laughs> Volgende week op Facebook. Dankjewel voor je komst. Ron, ja, de agenda hè? De, ja. de, de enorme agenda die we ja, hebben. Ja, nou ja, ja, we gaan er heel snel doorheen. Begin jij? Ja, uh, verlengd is tot en met 10 september de zomerexpositie Joods Zandvoort in beeld in de protestantse kerk. Uh, de bezoektijden zijn elke woensdag, zaterdag en zondag van 2 tot en met 5. Zeer de moeite waard. Ik ben er ook naar binnen geweest. Echt prachtig. Ja, ik moet er nog heen. Maar, steeds... maar je moet echt gaan, uh, Cor. Het is heel bijzonder. Ja, voor de de zandsculpturen, die blijven tot 1 november staan. Dus uh, ga vooral nog even kijken en maak een paar foto's. Want uh, dat, uh, dat is uh, ook zeker de moeite waard om daar uh, een herinnering van te bewaren. Dan hebben we op 10 en 11 september de Open Monumentendagen... En ja. uh, wat er precies gaat worden, dat uh, zullen we ongetwijfeld lezen in de Zandvoortse Courant. Maar het is gewoon heel leuk om dat allemaal te zien. Uh. Ja, nou ja, dat is dit weekend hè. Dus uh, nu zijn alle uh, monumenten, zeg maar, uh, te bezichtigen. Ja, dat is natuurlijk altijd. tien. Al ja, nee, dat is ook zo. Dit weekend hebben we ook de Geluksroute Zandvoort. Met onder andere schilder- en danceworkshops. Mindfulness, lezing over geluk in je werk. Meditatie en nog heel veel meer. Kijk op www.geluksroute.nu. En dan slash editie slash zandvoort en dan vind je alles. Maar als je in het dorp loopt, dan kom je eigenlijk vanzelf mensen tegen... die in die geluksroute zitten. Dus ga kijken. Ja, mensen die met dit weer buiten lopen zijn gewoon gelukkig. Ja, absoluut. <laughs> nou, ook gelukkig zijn de mensen die dus uh, van het racen houden. Want de ADAC Noordzij Cup uh, is dit weekend ook weer op het circuit. 10 en 11 september. Yep. En 11 september hebben we de Jutters Kofferbakmarkt op het Gasthuisplein. Van 10 tot en met 4. Altijd Dat is ook leuk. zo leuk. Ja, dat is echt super. Super. Goed, dan hebben we aanstaande donderdag de ladies night met Bridges Bridget Jones baby in het circus van Zandvoort. Dat is dus uh, de film. Is uh, vanaf half acht tot half elf. De kosten zijn 13,50. Ik ga er ook naartoe, want uh, het lijkt me hartstikke gezellig. Is, is Ik ben gek dat, op Bridget Jones. Is dat met de film of is het ook? Met is met de film. En is er nog wat eten bij ofzo, of zo? Uh, een... Nou, er zal wel een goodie bag of in ieder geval ja. iets gezelligs zijn. Dat ja. doen ze meestal. Dat ja. doen ze goed daar. Dan hebben we op 18 september de Classic Concert. Met dat is zondag hè, zondag 18 september zondag, even. Ja, daar staat niet zondag bij. Nee, maar ik weet dat het zondag oh. is. Nou, oké, okay. zondag 18 september <laughs> ja. hebben we de Classic Concerts met het prinses Christina Concours in de protestantse kerk vanaf drie uur. En de entree is vijf euro. Ja. Dan hebben we 21 september, dat is een woensdag dus, daar hebben we het net over gehad. Wereld dag. daar staat een kraam op de markt van Zandvoort. Dat is bij de, bij de fontein van het gemeentehuis. En daar staat van half 11 tot half 3 een kraam. En het thema is dementie, vriendelijke samenleving. En er gebeurt van alles, wordt ook gezongen door een koor van mensen van de ontmoetingscentrum. Dus dat is hartstikke leuk om naartoe te gaan. Dan hebben we zaterdag, heb ik het goed, 24 september, het Stads- en Omroepersconcours in het centrum. En dat is van 12 tot en met half vijf. Ja, met en s'avonds, dan heb je het Oktoberfest, muziekfestival op Draadhuisplein. Dan kom daar naartoe in je leuke dinerjurkje en je lederhozen, want uh, daar gaan ze weer los. Dijekletsen. E ja, nee, dat is, wordt echt een dijekletsenavond, maar dat is hartstikke leuk. Vorig jaar was dat ook echt een hartstikke leuk feest. Ja, nou, ik vind het al zo apart, het oktober is in oktober. En ja, wij beide maar wij dan doen het in, het in september. Ja, maar ja, goed, dat komt beter uit. Ja. Dan hebben we 25 september... de 10.000 stappen van Zandvoort. Ja. En de start is vanaf de Oude Halt... om 10 uur s ochtends. En dat is dan tot en met half twaalf. Ja, dan hebben we diezelfde dag... Uh, uh, dat is dus op zondag... de Shanti Zee Liederen Festival van half elf... tot half zes s'avonds. Uh, ik mag ook meezingen. Dat is op diverse podia in het dorp. Uh, je kan het haast niet missen. En het wordt weer een feestje... Als het weer ook meewerkt, dan gaat het helemaal goed komen. Ik verheug me. En 25 september hebben we ook muziek op zondagmiddag. Van 4 tot en met 6 bij Studio Anthony. In de Oosterparkstraat nummer 44. Die man hebben we nog een keertje geïnterviewd. Ja, die hebben die we hier zo gehad. gepassioneerd. Dat ja, is dat was heel leuk. Ja, we die, ook CD, die cd moet ik nog hebben. Dat ja, die, die heb ik CD. thuis liggen. Dat ja, heb precies. ik vergeten. Hè? Goed, en aan het eind van de maand. De laatste vrijdag van de maand is er in het Wapen van Zandvoort. Van de Wapenzangers een zangavond vanaf half negen. Je kunt ook van tevoren daar nog lekker eten. Dus mocht je daar interesse in hebben, loop even bij het Wapen van Zandvoort langs en laat je daar even informeren. Dan hebben we nog een, een nabericht. Dat pluspunt. Die zoekt een receptioniste voor de dinsdagochtend en de dinsdagmiddag. Ja, ik denk dat we trouwens moeten afsluiten, want zometeen worden we eruit gegooid. Oh, en, uh, we ja. moeten wel even zorgen dat we gaan bedanken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid. Het was weer gezellig om hier te zijn. De techniek vandaag was in handen van Casper Geurensen. De redactie deze week. Yvonne Rosendaal, Gert van Kuiken, eindredactie. Gerry Rutte. De koffie was van Yvonne Roosendaal en van Gerry Rutte. Dankjewel daarvoor. Presentatie. Kordraaier en Irene de Jager. Dankjewel nogmaals Hotel Hoogland. Het was gezellig. Ik wens iedereen een fantastisch, prettig weekend. En uh, graag tot een volgende keer. En nog even voor het verdrag.